Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een oproep van twaalf belangrijke Nederlandse klimaatwetenschappers aan het kabinet. De twaalf werken allemaal mee aan de klimaatrapporten van het IPCC... en hebben een brief geschreven aan het kabinet... waarin ze zeggen dat ze bij besluiten vaker aan het klimaat moeten denken. Net zoals je normaal gesproken bij ministeries be, bij besluiten... ook toetst op, op financiële haalbaarheid... is het gewoon belangrijk om bij alle beslissingen te kijken... ook wat zijn de klimaatconsequenties hiervan. En dat gaat bij beslissingen rond ruimtelijke ordening... stedelijke inrichting, eh, keuzes rond het energie, energiesysteem. Je zal steeds klimaat mee moeten gaan wegen. Als het aan de wetenschappers ligt... gaat de overheid plantaardige voeding stimuleren... meer bossen aanleggen... en zorgen dat burgers en bedrijven die willen vergroenen... niet tegen allemaal regels aanlopen. Premier Rutte is in Israël. In een gesprek met premier Netanyahu zegt hij dat het land terughoudend moet zijn met geweld om burgerdoden zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wil hij meer info over de Nederlandse vrouw die gisteren omkwam bij een aanval op Gaza. Over een uurtje heeft Rutte ook nog een afspraak met de Palestijnse president Abbas. Veel schade in Spanje door storm Bernhard. Die raast sinds gisteren door het zuiden van het land. Eén iemand kwam om het leven toen de harde wind en regen een aardverschuiving veroorzaakten. Vandaag zorgt de storm ook in de rest van Spanje voor veel schade. En studenten van de TU Delft zijn hard aan het trainen om dagenlang te roeien op zee. Ze doen mee aan de World's Toughest Row-wedstrijd. Die gaat over de Atlantische Oceaan van de Canarische eilanden naar de Antillen. Het worden extreem zware dagen, denkt deze roeier. De ritme is twee uur op, twee uur af. Dus dat is... Uh...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 Uh, en dan kun je elke keer één slaapcyclus volbrengen. Ja, ze vertrekken in december en de verwachting is dat ze 30 tot 40 dagen onderweg zijn. Het weer af en toe zon en een graad op 14. Er komen wel wat wolken aan in het zuiden en daar gaat het vanavond ook regenen. Na een natte nacht is het ook morgen bewolkt met af en toe regen en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is de het Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, en dan hoor je in één keer uh, de naam Nick Cave uh, vallen hier uh, in de studio, Benno. Ja. Van onze ja. gast, van uh, net uh, Pepino. Want uh, ja, jij had het over uh, Nick Cave. Uh, Hoezo Nick Cave? Nick Cave, nou, dat is een gevierd artiest. Uh, komt van de Birthday Party, die jaren tachtig doorontwikkeld in, in de muziek in de loop van de jaren. Tot een uh, nou, heel gerespecteerd uh, artiest. Maakt uh, toch wat z, uh, zware muziek, zeg maar.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 De, de, de vaste luister was een beetje dink. maar bleven hangen in die tijd. Ja, ja. Uh, Zelfrij is ze ook niet meer in een T-fort. Nee. 80 <laughs> nou, jaar. Oké, okay, hartstikke leuk. Uh, nou, dit was een klein intermezzo natuurlijk. Leuk over, om over muziek te Ik heb nog even nieuwsje, Want we hadden het in het vorige uur over de Zandvoortse reddersbrigade. Nou, die hebben uh, een paar weken geleden, weet je nog Rob... kregen ze een uh, check van de uh, Rabobank. Ja. Iets voor de 1100 euro. Nou, het geld klotst tegen de plinten op. Want ze hebben weer, uh, weer honderden euro's gekregen. Helemaal... 500 euro al, hè volgens 500 mij. 500 euro ja. op Dus uh, dat is ontzettend leuk voor onze helden van de Reddingsbrigade En daar, uh, nou, dat gunnen we ze ook van harte. En, uh, nou.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 Lost in love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 Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Straks uh, meer uiteraard uh, over uh, de evenementen in de evenementagenda. Zoals je dat uh, van ons gewend bent. Hele goeiemiddag. Je had het over Halloween. Nou ja, dan uh, hoort deze platen wel bij hè, van Michael Jackson. It's to midnight, and Something evil's lurking in the dark. Under the you see that almost And so I looked you right between the eyes. Your The night hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the souls for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna it in life. inches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. Let's hope uh, you, know, you fight yeah that's right your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil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 Klopt. Ja, ja. De, uh, Die is vannacht ook uitgereikt. Of gisternacht in de grote Houtstraat. de ja. uh, een Sounds. Bij Sounds, ja. Ja. Stond in de file. Zo. <laughs> ja. Ja. Om 11 uur begon dat, hè, Met ja. een uh, pre-party, om uh, het zo maar te zeggen. Oh, pre-party? Ja. Okay. En dan om uh, middernacht uh, ging hij uh, de verkoop in. Ja, ja, ja, ja. ja. ja toen ja. ze thuis kwamen, hebben ze hem gedraaid. Kon ze konden de eerste drie uur in slaap komen. De, de, de, vanwege de herrie. Ja.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 Collectors, wat, wat, Prino, wat zou jij onder een collectors eiden verstaan? Ja, ja, wat schiet je er binnen? Pink Floyd. Pink Floyd? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mijn ultimate all-time favorite. Ja, ja. En jij, Rob, wat waar zit jij aan te Nee, Nou ja, je hebt natuurlijk het album van de uh, Beatles. Ja.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 Kant A, zo noemden we dat. He. Kant A had hij dan, zeg maar, een liedje staan. En dan kant B was gewoon 15 minuten instrumentaal. Ja, ja. Geweldig, geweldig. Ik heb hem toen live gezien in Rotterdam. Oh ja, ja was oh, okay. fantastisch. Ja. Dus de Berlijnperiode, ook zwaarmoedig, billig Ja, echt veel synthesizer muziek. Ja. Mooi. Ja, precies. En. Uh... In die Berlijnperiode zat David Bowie... volgens mij ook nog met Icky Pop. Daar hebben ze ja, dat, dat ja, enorme ja. lange nummer opgenomen. Ja, ja, ja geweldig. Ja. Dus, nou, leuk. Even kijken, waar is het eigenlijk? Die platenbeurs... Uh, nou, dat uh, staat er niet bij. Iemand heeft hier uh, zijn werk niet goed gedaan. Uh, Meen je dat nou? Ja. Staat dat er niet bij? Dat staat er niet bij. Mm. Nou goed, uh, ik zou zeggen, google het even. Het is uh, 250 meter uh, platen en je moet wel entree betalen. En tot uh, muziekliefhebbers tot 15 jaar die mogen gratis naar binnen. moeten wel een volwassenen mee als begeleiding. Het zal de grote markt wel zijn dan. Ja, ja, ja, ja bij het, het Haarlem uh, Veniel Festival ja. krijg ik uh, net door. Oké. Okay. Fijn, dankjewel voor degene die dat ons even En We hadden het over Abbey Road's natuurlijk uh, van de Beatles. Oh ja, ja, ja, ja, ja, uh, uh, ja. Ja, uh, straks om uh, kwart voor vier hebben we Jaap Koper. Want uh, het voetbal gaat uh, vanmiddag om uh, vijf uur beginnen, bij jou. Ja, en, uh, en dan spelen we tegen Tos, uit, uh, Tos Actief uit uh, Amsterdam. Bekerwedstrijd.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 Wat speelt hij ook weer? Basse, basgitaar, de burgemeester. Ja, ja, ja. Dus, nou, helemaal goed. Dus Ik krijg daar nu net te horen. Je speelt ook gitaar. Dus ja, is oh, aan. kijk. Wie? Bernd Snyder. Oh ja, hij speelt jouw gitaar. We kunnen wel oh, okay. een beetje beginnen met ja, ja, de burgemeester. De, ja, de, <laughs> de burgemeesterbed. <laughs> <laughs> <De meisjes. laughs> Wij vinden je wel, hoor. Ja, ja, ja, leuk. Ja, ja, ik krijg net te horen dat het Halim Viniel Festival... al ten einde is. Maar die platenbeurs toch niet, of wel? Nee, die is op uh, 29 oktober. Ja, dus daarom. Die komt er ook weer aan, dus...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 Sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey. Oh, my sugar, sugar.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 Everyone around the world, come on! Hey. Hey It's a celebration. Hey -ho. Hey -ho. Celebrate good times, come on! It's a celebration.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 Tos actief tot overwinningen, streven actief. Oké, okay, nou dat klinkt goed. Ja, dan dan, dan ja. weet je ook uh, waar het uh, voor, uh, voor staat. Uh, nou die vereniging, die is ooit eens een keer begonnen in 1912 geloof ik, die wordt even netjes uh, opgezocht en ze uh, moesten toch wel een eind uit de buurt om daar te kunnen voetballen, want ze, uh, ze kwamen ergens uit de buurt van de Watergraafsmeer. Nou, je weet allemaal waar uh, hij ook zo ooit uh, begonnen is, dat dat is dus daar. Ja.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 Zou je haast denken. Maar ik denk ook. Er is natuurlijk nog een bekerprogramma. wat ook afgewerkt wordt. En dat doet de KNVB juist op dit, dit soort dagen. Als je weet dat er misschien. nou niet zo bepaald veel te doen is. Nou ja, dan ze ja. Dit soort dingen doen. Nou, dat, dat hebben ze bij deze dan nu gedaan. En Samfoort uh, zit er nog in. Ja, en of ze er ook in blijven. Dat is natuurlijk. Uh, na vandaag uh, het uh, verhaal van.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 En ik zou zeggen, neem wel een paraplu en wat regenpakken mee, want als ik de bui adem, mag geloven, gaat er nog wel een plant water vallen de komende, de komende tijd. Dus... Watervoetbal. Nou ja, dat zou je haast denken. Of een waterpolenwedstrijd. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> nou, nou ja, paraplu mee en uh, even aanmoedigen <lacht> daar uh, voor uh, deze wedstrijd uh, vanmiddag.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 1912, hè, zei hij volgens mij, uh, Jaap kopen. Ja, zoiets, ja. Zoiets. Nou ja, in ieder geval de wedstrijd vanmiddag tegen de vierde klasse club uit Amsterdam. Het is toch wel heel opvallend dat uh, de muziek uit de jaren 80 allemaal uh, ruim vijf uh, minuten duurt. Zo dus ook uh, deze plaat. En uh, de hits van tegenwoordig ben al genees drie minuten meer. Zo. Maar waarschijnlijk heeft dat uh, alles uh, te maken met uh, de socials. TikTok. TikTok. Precies ja. dat je een korte plaat uh, uit moet brengen.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 De afgelopen twintig weken hebben twintig Zandvoorters kunst gemaakt. Zij zijn hierbij geïnspireerd door vijf plaatselijke kunstenaars. Zoals je weet hebben we heel veel uh, begaafde kunstenaars in Zandvoort. En in deze weken zijn er hele mooie dingen gemaakt... en hebben de deelnemers ervaren dat kunst maken meer is dan zij afhankelijk dachten...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 Zometeen uh, het derde en uh, alweer laatste uur van dit programma. Maar eerst nog even deze, zo vlak voor vieren. Uh, hier is uh, Stevie Wonders Sir uh, Duke. The music is a world within itself. With a language we all understand. With an equal opera, too naughty for all to sing, dance and clap their hands. Just because. Groove, don't make it in the groove, but you can tell right away it's A when the people start to move.